Thank mm -hmm. you. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Jobboos met het NOS-journaal. In Paramaribo is André Telting overleden. De president van de Centrale Bank van Suriname. Telting werd gezien als het symbool van de monetaire stabiliteit in het land. Onder meer omdat hij de torenhoge inflatie wist terug te dringen. Deze week kreeg hij nog de Orde van de Gouden Palm. De hoogste onderscheiding die Suriname kent. Telting was 74 en zou volgende maand met pensioen gaan. Het was al bekend dat hij wordt opgevolgd door Gilmore Hoefdraad... die nu nog bij het IMF werkt. André Telting werd vanmorgen onwel. In een ziekenhuis overleed hij aan de gevolgen van een hartaanval. De 25-jarige vriezin die sinds deze week vastzit voor de moord op drie van haar baby's... heeft mogelijk vier baby's omgebracht. Ook in de vierde koffer die op haar zolder is gevonden zat een babylijtje. De koffers werden gisteravond bij Nijbeet gevonden bij een doorzoeking in het ouderlijk huis van de vrouw, waar ze zelf ook woont. De zaak kwam aan het rollen toen iemand uit de naaste omgeving aangifte deed, omdat de vrouw regelmatig zwanger was, maar er nooit kinderen werden gezien. Bij een uitbarsting van de Indonesische vulkaan Karangetang zijn waarschijnlijk doden gevallen. Zeker vier inwoners van het eiland Siau worden vermist. De autoriteiten vrezen voor hun leven. Siau hoort bij Sulawesi. Ook zijn er verschillende zwaar gewonden. Uit de vulkaan komt een aswolk van honderden meters hoog. De stroom van as en lava heeft huizen, een kerk en een school verwoest. De Karangetang is een van de actiefste vulkanen in Indonesië. De vorige uitbarsting was vier jaar geleden. De kabinetsformatie in België wordt pas op zijn vroegst woensdag hervat. Vorige week stelde preformateur Di Rupo een rustpauze in. Hij praat nu met de partijleiders afzonderlijk. De standpunten liggen nog te ver uit elkaar om de onderhandelingen te hervatten. De verkiezingen in België waren acht weken geleden, vier dagen na de Nederlandse verkiezingen. Vlamingen en Walen verschillen grondig van mening over de staatkundige toekomst van België. Het weer vannacht lichte regen, morgen bewolkt en regenachtig. Temperatuur morgen tussen 20 en 24 graden. Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. zee. Zandvoort. En zomerhits. zomerhit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 We de de First of all, aan de de aan de de van Zandvoort ook op tv. Zie je tv op kanaal 45. Om dat niet niet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 When you kiss and make up You don't really wanna sleep But you don't really wanna go It's your heart and your cold Yes and you know Baby, you're out your The life and your time and We used to be just like friends So it's true You're the same energy Now the death battery If you know You're cold, you're gas and you're no and you're out, and you're just You're and it's alright. you're black and it's right You're fight to break up, you kiss make up.